Dus nog een keer, de hele bedoeling is dus niet dat we in raadsels we spreken niet in raadsels. Zie, zie, see, Kabbalah spreekt spreken niet in in raadsels. De waarheid kan je niet in raadsels uh, verhullen. Maar wel niveaus van de bevatting. dat niet meer uitleggen dan het mogelijk is. Repetit want de mens moet zelf Maken. Er zijn altijd periode, altijd stap voor stap. En uh, ook zoger zegt ons alleen wat het strikt noodzakelijk voor ons, het is niet alles. Het strikt noodzakelijk is wat strikt noodzakelijk is om uh, ons permanent te, te kunnen verbinden met het hoog. Uh, hoger is en met is de waarheid. De houding steeds moeten we ons aandoen. Het is niet aan ons eigen. Het is absoluut niet aan ons niet. Het is niet onze natuur. De steeds moeten we ons uh, beschikbaar maken daarvoor. Ja, zoals de grote profeten hadden gezegd, de grote grootste hadden gezegd, hier ben ik. Zo moet je steeds van binnen die beschikbaar jezelf stellen. En dan ontvang je alles. Alles ontvang je daar. Absoluut. Alles ontvang je daar om je groei te bevorderen. En jij ziet, jij voelt dat met de dag meer en dieper en dieper. Zo gaat het. Zie je dat hoe dieper je liep, hoe meer licht, hoe groter licht en hoe groter bevrediging. De mens ontvangt een grotere bevrediging van de klipa. Aan de ene kant bevreden wordt van de klipa op een bepaald niveau, maar op een hogere niveau, zij is weer aanwezig. Dat doet er niet toe, zo is het leven. De tegenstand is altijd aanwezig en is geweldig. Als je niet de, de tegenstand uit de weg gaat. Want het is geweldig een tegenstand. Maar de volgende keer heb ik een andere tegenstand. Heel, de klepa komt niet meer in dezelfde gedante tot mij toe. Zij is bekleed weer een, in andere. Zij weet dat zij kan me niet pakken zoals gisteren. Nou, dan komt ze in andere gedante, alsjeblieft. Nu ja? oh, uh, moet, moet je het weer aankunnen. Jij hebt gewoon... Uh, van een gewone jongen, ja, in, uh, in preselectie, ja, dan moet je, nu moet je, dan kom je dan in, uh, in een, in een uh, achtste, ja, achtste finale, achtste finale, daar heb je steeds sterkere jongens tegenover jezelf staan. Het is hetzelfde, is het medeciter achter. Het is niet anders. Maar de schepper wilde niet dat wij, de schepper zegt, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. Dat? jullie willen zo, zo makkelijk, makkelijk gemakkelijk mogelijk. Jullie willen niets doen. Zo mogelijk, zo min mogelijk. Dat is wat is de wet van onze, van onze wereld. Met zo min mogelijk inspanningen, zo, zo veel mogelijk binnen te halen. Zoveel mogelijk uh, voordeel hebben. En in het geestelijke is het niet anders. Het is het anders. Hoe hoger kom je, ik bedoel, hoger betekent, hoe, bevrijd, hoe meer op vrij, hoe bevrijdig, hoe meer jezelf bevrijdt. Hoe hoger kom je, hoe meer jezelf bevrijdt. Dus hoe vrijer kom je. En we zien wel, hoe vrijheid, hoe, dat, hoe meer vrijheid de mens wil, de ware vrijheid. Dat kost geld. Dat kost enorme inspanningen hoe vrijer de mens wil zijn, hoe des te de, de, de, de, de hogere prijs, alles wat hoger, alles wat waardevoller is, kost meer. Ja of niet? Precies hetzelfde, is het in, gaat het open in het geestelijke. Je kan het niet voor een nee. dubbeltje in het geestelijke, in de eerste rij, in voor een dubbeltje. Dat betekent innerlijk, betekent niet al dat geleer wat ze leren allemaal het helpt geen hond maar de houding van binnen de waarheid daar hoef je niet veel meer te doen daar moet je dan maar daar moet je naar binnen naar binnen moet je de waarheid zoeken en dat is dan opoffering niet naar buiten leren al die pagina's die niets opleveren al die taalmoed wat ze leren helpt geen hond en heeft nooit een ge hond, geen hond geholpen. Behalve natuurlijk onze, de grote, de enge, grote die kan je gewoon optellen, enkelingen die, die konden wel in die, in de Talmud ook konden ze die verbinden met, de, met, de, met het geestelijke. Maar de meesten doen dat niet. Overgrote de meerderheid, overgrote meerderheid doet niet, hoewel het, het, het absoluut heilig is. Er um, waren nog, we hadden vorige keer gesproken, geloof ik, over, um, uh, over de middelste lijn en over de religieën. De religieën zijn klipa, klipa. Klipa van elke religie is een klipa van het heilige. Ja? Of aanleuning van links, van rechts tot het heilige. Op allerlei manieren. Uh, we hebben gezegd ook, we hebben gesproken, dat ook uh, het licht van Mosche, ja, dat daar ook heb je rechts en links in joden, in de joden bijvoorbeeld. Maar er bestaat nog iets, dat soort dingen, zo'n religieën, als iets wat christenen zijn, die dan Dichter bij joden komen. So, weet je wat? Adve, adve, Adventisten van de zevende dag. Weet het. Dat, is bijvoorbeeld Advent, ad, dat zijn bijvoorbeeld die. Nee, Adventisten. Ad, ah? Adventisten van de zevende dag. Die zijn, wat doen zij? Dat zijn christenen die sabbat vier. Ja of nee? Want zij ze, ze nemen adventure. Ze nemen dan van, dat, van de zevende dag. Moet je, ze gebruiken ook de zevende dag. Dus eigenlijk, zij komen daarmee dichter bij de joden. Er zijn allerlei varianten. Ja, er zijn ook zijn allerlei varianten van, ja, waarbij de, ja, de christenen die dan bepaalde religieuze bewegingen in christendom, waarbij zij dichter, erg bij, dichter bij joden komen. Of dichter, dichter bij joden komen. Er is ook een omgekeerde uh, iets, dat bijvoorbeeld Messiaanse joden Nee, de joden of, of de is missiaanse joden bijvoorbeeld, er ja, bestaat zo'n beweging. Messiaanse joden, hebben we iets ermee te maken? Absoluut niet. Waarom niet? Messiaanse joden, Messiaanse joden, is ook een beweging. Ja? Dat wat doen zij? Zij zeggen dat, ja Josje is Messias. Goed, geweldig, geweldig, nou en. Maar zij beleven dat als religie. Ja? Hey, bijvoorbeeld, zij hebben ook een vorm van synagoge. Maar dan synagoge, dan doet er niet toe. Ze, ze vieren bijvoorbeeld uh, Shabbat, ze vieren dan in de kerk, doet er niet toe. Ze huren een de kerk, en bijvoorbeeld, en ze komen daar naartoe. Maar in plaats van de kruis, zetten ze iets anders? Dus een kruis doen maar ze niet. David. Nee, in Magendavid of iets anders, doet er niet toe. Maar in plaats kruis, dan, uh, ze spreken niet van kruis, maar ze hebben ook net zoals in synagoge, ze hebben dan een soort uh, de Torah, waar ze Torah pakken. Dus het is een mixture van dat en dat. Oké, wacht maar. Zij leren dus ook, ook des, des, des, de voorlezen Torah, en zij gaan ook, iedereen uh, doet ook een mantel, een mantel, net zo, precies als, hetzelfde als, als wat Joden doen. Maar zij noemen zichzelf Messiaanse Joden. Nou, het is een religie. Het is niet de bevatting. Het is niet wat wij leren. Wat wij zeggen dat de mens moet het licht van Josha aannemen. Dat betekent dat Keter. Ja, yeah, Keter. En dan weer de volgende. Het licht van Moshe. Ofwel Torah. En dan gaat de volgende dus de stap voor stap naar um, het licht van Zorger en Arie. Dat is de, de weg van uh, de weg, de waarheid en de liefde. Dat is de weg, wat de middelste weg wat wij, waar we het over hebben. De Messiaanse Joden, die, die hebben dat niet. Hebben die die ver, gebruiken het verhaal, het verhaal van uh, evangelie, en zij bekleden de evangelie wat Dezelfde theologie, maar dan een beetje anders bekleden ze dat. Een andere theologie, maar het is ook weer de theologie wat ze doen. anders, ze spreken dan niet van Maria allerlei andere dingen, maar ze spreken wel op een andere manier, proberen ze aan te hechten, Josha aan, aan, aan het jodendom. Ook dat klopt niet. Het is een mooi, mooi bedacht en natuurlijk het is behoefte aan het geloof. Geloof hebben ze, maar het is niet het geloof dat komt door bevatting. Door, weet het, het is een geloof dat komt door uh, ontlenen ze dat, als het ware, niet uit de bronnen van de, de bronnen zelf zoals we dat leren nu in de zorg maar zij gebruiken dan het Oude Testament uh, met alle maar dat is dus niet dat is ook een vorm van een klepa okay, ook een vorm van een clipa, allerlei soorten van een de clipa. dus ook dat is niet een heilige aan de ene kant is het wel geloof in Joshua wat zij hebben dat is iets wat uh, iets wat zij wel ja, de waarheid zit daar wel waarheid in. Maar dan verbinden zij met, met hun ideeën waarbij zij willen wat toebehoren al, blijven als Joden. En tegelijkertijd iets dat mix je wat. Uh, en ze kunnen niet leren. Ze leren Talmud bijvoorbeeld niet. Ze weten niet van de, van de Torah weten ze erg weinig. Alle Torah wat ze leren, ze willen alleen maar verwijzingen zien in de Torah van naar Joze. Maar aan de andere kant, ze weten niet hoe te gebruiken die, hoe mitzvot te vervullen. Als Joden zijnde, weten ze niet van, van uh, hoe te gebruiken de mitzvot, hoe de voorschriften te gebruiken. Als je neemt, sommigen die dan wel kosher eten maar de andere dienen of als mens men ziet in of niet allerlei mixje, allerlei het is ook niet het uh, is niet de waarheid, het is niet uh, de het heilige, het is ook een religie. En als religie zijn is, is dat ook um, klapa. Maar even hey, dat jullie dat zien dat het we absoluut niet spreken spreken niet van Messiaanse Joden. Wat valt het te spreken met een Messiaanse Joden? Met al zijn Josje, Josje, Josje, maar hij weet niet, hij wil verhalen. Het is een. Uh, valt geen knoppen aan te binden met hem. Hoewel, het streven is er. Zij zijn erg dicht. ze kunnen ook, als zij. maar jij ziet het wel, dat niet van die Messiaanse Joden als die. Als die verlangde, zou verlangen, als het zou komen door echte drang naar, naar, de, naar de schepper, dan zou ze toch wel komen tot de kabalen, maar dit, dat gaat niet. Ze blijven zo hangen met dit, met zo'n, zoiets, uh, wat ze noemen dan, als Messia, messiaanse joden. Vaak zijn dat ook mensen van die, van gemengde huwelijken. Ze moeten komen, ze komen daardoor. De vrouw is een uh, christelijke bijvoorbeeld en hij is joods. Hij moet toch iets doen. Hij voelt wel dat hij joods is. En de vrouw is dat. Dan gaat hij dan zoeken naar een uh, oplossing. Hoe? De kinderen zijn al opgegroeid. Well, de kinderen zijn al gooien, niet joden. Wat moet ik doen? En dan gaan ze naar die half, zo'n uh, so halfslachtige dingen. Als Messiaanse joden zeggen zegt, ja, Jos is er wel. Maar dan hoeft hij niets te veranderen, nog zijn, ja, nog zijn gezin, nog, nog de manier van leven, et cetera. Alles blijft bij, bij wat het was. En gaat, neemt, neemt zijn vrouw mee naar zijn Messiaanse jodendom. En zij voelt zich lekker daar, want toch wel Joscha. En hij voelt zich lekker, ja, toch wel een manteltje om zijn, om zijn, om zijn schouder. Ze zij voelen comfortabel en mooi deal, deal gemaakt. Je dat? En dat is goed, en zo... So, en zo so is het... Uh, en Amerika, alles komt van Amerika. Amerika is business. Dat moet je goed weten. In Amerika maakt men business in op allerlei fronten. Oké, okay, maar dat was, dat was eventjes dat wij weten dat wat we allerlei andere dingen die ook dus als het ware buitenvallen van die drie grote religieën. ook allemaal komen ze hier. Ook die Indiërs en alle andere, zijn andere woorden, allerlei vormen van, van klipa, die iets van de waarheid nemen en ontkleden dat met eh, andere bekleding. En wij hadden nog niet gesproken over de derde bodem. maar nog even een klein beetje hadden we gesproken over de derde het derde type diepe van de bodem die de mens heeft, die hobbelige, herinner je nog. Maar we gaven geen, nog geen toelichting, weinig toelichting. het je zich nog? Het de derde type is de hobbelige bodem die de mens heeft. Dus de ene hebben je nog, de ene heeft zo'n holvormige, uh, de andere heeft zo'n. Huh? bollig, ja, die, die heeft enorm veel kracht, zo'n uh, zo aangroei, ja, aangroei van zijn uh, gwoeroot. Ja, en de, er zijn ook sommigen die niet dat, niet dat hebben, of een beetje zo schommelen tussen die uh, de bodem, hun bodem is soms schommelig, niet grote geen ge grote amplitude's een beetje schommelen zo so, nu en dan iets iets boven iets uh, boven ietsje als een beetje bolig en dan weer een beetje uh, als hol holvormig uh, wat is dat hmm. voor de derde de derde type van de bodem meestal moet je zo zien. We hebben gezegd dat geen van drie van, de, van die drie typen heeft uh, uh, hoe zeg dat is, oh, uh, is volmaakt. Alles is, alles, is, alles is wat geschapen is, heeft nodig, correctie nodig, ja, want al, we zijn allemaal pro product van het breken van de kilim... Geen mens is volmaakt, geen mens is ooit geweest die volmaakt was. En geen van die drie typen is volmaakt. Dus dat goed opletten, dat niemand heeft bevoorrecht boven de ander. En bevoorrecht boven de ander. Maar er zijn wel verschillen. En iemand die met zo'n structuur is, die dan... Um, Zo'n hobbelig, dus een kleine, met kleine amplitudes. Deze mens type, dit mens type voelt zichzelf wel comfortabel in deze wereld. Hij ook is, hij voelt dat, dat hij heeft een gave natuur. Gave natuur, dat voelt hij. Waarom? Het, hij heeft niet dat soort, dat die amplitudes. Hij heeft niet ook die te veel grootte, te veel en hij heeft ook niet veel van die keilvormigheid dat brengt allerlei ap uh, apathie ja, dat is zo'n hoe zeg je dat ter huh? neerslaagd ja, dat, dat soort gevoel van de neerslachtigheid et en de andere is, is juist bollig, die die die, die pusht alles, poesht alleen maar poeshten uh, en die heeft het niet. Die is, die is tamelijk... Uh, rustig verloopt zijn leven. Ook dat is... gegeven aan een mens... als... Of als om... om uh, de mens op de proef te stellen. Ook dat. Want een mens die zo'n natuur heeft... die is... wel in de regel zelfgenoegzaam, zelfgenoegzaam is. Hij zegt, nou, ik ben niet dat, en ik ben ook niet dat. En ik voel me, ja, ik voel me toch wel comfortabel in het leven. En dat is gevaarlijk. Want hij voelt, hij denkt dat hij goed is. Of dat hij tamelijk goed is. Hij voelt niet zozeer zijn, zijn tekorten. De andere voelt het wel. Iemand die een, een, een keilvormig uh, uh, bodem heeft. En goed opletten. Iemand die keilvormig voelt, keilvormig eh, bodem heeft, is niet te repareren. Ik bedoel, niet te repareren in de zin van, jij moet het wel eh, bovenop, als het ware, net als lastjes, aanlassen. Ja, materiaal aanlassen daar om gelijk te maken. Altijd moet je moeten werken om gelijk te maken. De bodem. Maar de bodem zelf, het is jouw natuur. Het is de beste natuur die jij die, de, die jij krijgt, dan moet je altijd geloven daarin, vertrouwen erop. Dat is de beste natuur die aan jou gegeven is, waarbij jij met die natuur in jou, in deze incarnatie, al de beste tikuni moet doen, juist met deze, met, de, met deze bodem. En ook de andere die dan een bollig natuur heeft, bollig bodem heeft. Ook hij moet vertrouwen dat ook dat hij ook kan er niets aan doen. Ik bedoel, hij kan de, de natuur, zijn natuur niet, niet kapot maken. Hij moet ook werken daaraan om die bolligheid steeds toegeven en laten nivelleren, laten nivelleren. Zam zelf kan je niets doen. Je moet het laten nivelleren, je moet wel gezet, gezet aan de dag steeds brengen, al lijkt het. Aan die mens verschrikkelijk om gesed, het is absoluut tegen zijn verstand. Dat, hoe kan ik nu gesed doen? Uh, het is mijn recht nu om hard op te treden. Hoe kan ik dan? Waarom moet ik in godsnaam nu gesed uh, aan de dag leggen? Ze begrijpen dat niet. Maar het, het, ja, tanken, bang, bang, kapot maken, alles wat dat zijn van die, van die, van die, van die, van die lui die gaan tot... tot tot aan, de, tot, aan de Haag, tot aan de Haagse tribunaal toe. Je? En als ze daar zitten, als ze al zitten in de in Den Haag, en op een tribunaal, dan zijn ze rustig. Dan hebben ze die horens, dan horen ze luisteren. <laughs> zitten ze rustig en kalm. En dan zie je een beschaafde mens voor jezelf. Je ja, zit daar met een briletje en dan zie je een beschaafde mens voor jezelf. Ja, maar niet als ze daar in de bosjes daar lopen. Heb <laughs> je? Straks zien we ook die Sarkashvili. Ik ben overtuigd dat deze man hoort, hoort, hoort daar in het tribunal. Want het is, is niet normaal. Maar also, waarom? ik zeg het eventjes. Waarom? Je kan niet zoiets komedie maken. We zullen zien. Oké, okay, we zullen zien. En geen Amerika zal helpen, want Europa wordt ook een en en volwassen, en eerder en veel volwassener is, is al dan de Verenigde Staten. Maar ook Hier, huh? maar ook nog, nog steeds partijdig, maar ook toch wel probeert probeert het, probeert ook iets te werken aan de waarheid. Oké, okay, partijdig wel, maar toch wel, we zullen zien. Maar het is wel interessant hoe dat zich ontwikkelt. Maar dat is de derde bodem. Wat is nou het gevaar van de derde bodem? Dat de mens denkt, ik ben je dat en ik ben je dat. Ik ben wel oké. Okay. Kijk, ik heb een vrouw, een kinder en zo. En ik heb mijn werk en alles loopt goed. Mijn carrière langzaam gaat lekker. Dus Je hoeft niet aan mijzelf te werken. Dat is het probleem. Zelfgenoegzaamheid. En dat is ook door dat zelfgenoegzaamheid is dan de Word, de mens wordt ook op de proef gesteld... ...door zijn zelfgenoegzaamheid. Dat is zijn tikkun in het leven. Van de mens die dan met die hobbelige structuur is van de bodem... ...dat is zijn tikkun. Want iedereen heeft zijn eigen tikkun... Zijn, ...zijn vorm van de tikkun. En iedereen moet weten wat mijn tikkun is... ...in dit leven. En strak, strikt volgen jouw persoonlijke type tikkun. Oh, als je dat al weet... Dan kan je al zeggen, oh, oh daar, daar kan ik al de schepper al voor danken. Dat hij mij duidelijk maakt wat mijn probleem is. Dat is het geweldigste. Dat is belangrijk om goed te weten wat jouw probleem is. En werken aan jouw probleem. Dat is geweldig. Dat is wat de schepper wil. En niet dat de mens zegt, oh, ik ben zo goed. Ik ben uitverkoren. Ik hoor bij het uitverkoren volk. Dan, dan ben je klaar. Dan de schepper wil niet eens met jou praten. Right? Iemand die zegt. Ik ben uitverkoren. Door de schepper. Ik ga naar vlees. Of waar dan ook. Naar mijn afstamming. De schepper zegt. Dag. Goed onthoud. Dat is echt waarheid wat ik zeg. Dat is niet ik zeg. Dat is de waarheid. zo so, Dus de mens die echt bijvoorbeeld doet erin toe, de mens moet goed opletten dat hij zichzelf op geen, marley, geen marley manier trots opstelt. Dus, iemand die bijvoorbeeld een, een bollige structuur heeft, bollige bodem heeft, die kijkt dan naar iemand die een holle bodem heeft. Hij heeft niet eens, hij misschien niet eens eh, ziet dat, maar hij reageert op iemand die wel met een holle bodem is, als in met het gevoel van, mijn elleboog, ik ben sterker. Sterker in de zin niet alleen fysiek, maar ik ben pusherig. En kijk naar nou deze, deze kan niet pushen, etc. Dus ook, ook op die manier de mens gevaar loopt op, wel, dat hij een ander bo bodige ja, ja, mens ziet zichzelf dat hij beter is. Want geen mens van die drie typen is beter aan toe, dan, dan onderling met elkaar, absoluut niet. Iedereen heeft alleen zijn eigen vorm van tycoon. Zijn eigen tycoon. Dus, iemand die dan een bollige structuur heeft, bollige bodem heeft, heeft een spe speciale co correcties die hij nodig heeft. Als iemand die met een, met een, met een keilvormige bodem, die gaat doen, dezelfde probeert nabootsen iemand die een, een bollig bodem heeft. Dan wordt het een komedie. Dat helpt niet. Je kan alles doen, maar dat helpt niet, want de mens moet volgen, moet uh, corrigeren wat hem gegeven is, in deze wereld, in deze incarnatie, te corrigeren. Dat is alles wat je moet doen. Je moet daarmee tevreden zijn. Met jouw bodem die jij heeft. Dat is het geweldige iets, want tevreden zijn is halve weg, is, is halve overwinning. Als je tevreden bent met alleen, niet alleen tevreden, maar tevreden, uh, uh, tevreden moet je zijn waarbij jij weet wat jouw tekort is. En dat, daarmee moet je tevreden zijn. Dat is, dan ga je aan jezelf werken. Dus niet zeggen van, ik heb uh, dat, dit en dat tekort, of ik heb die en die zonde, draag, doe ik steeds, en zien dat als, als een voldongen feit. Of gewoon kijken, zelfs met een jammer gevoel van, van jammer en daarover, dat helpt niet. Jij moet opbouwend kijken naar jouw tekort. Jouw tekort is het zien van jouw tekort, moet je kijken naar jouw tekort met de bedoeling van hem te Oh, dat is wat Hashem wil. Hashem wil niet dat wij volmaakt ons voelen door, door de trots, door oh, hoe oh, kijk nou hoe, hoe ik mij, hoe goed ik ben, of ik ben dat, ik ben standaard, ik ben zo goed ik ga naar, naar al die gebedhuizen en ik, denk, ik ga helpen, ik ben alleen maar goed ik kan nog goeder zijn Ik nog goeder, nee, gewoon goeder zijn, nog goeder, ja, ik zeg het en nog goeder, dat is wat ik zeg. Vergeet je, nog goeder kan ik zijn. Vergeet je, nog goeder. Vergeet je, dat dus moet je goed op het. Nee, juist, jouw tekort, jouw eigen tekort. Voilà. Wat, nou? wat is dan het, het probleem van die, van die iemand die die hobbelige bodem heeft? Dat die zelf genoegzaam wordt. Ik zeg, kijk nou, ik ben alles, ik ben alle, overal thuis. Ik kan overal dat en eh? dat en dat. Makkelijk voor mij. Het is niet. Uh... En daarmee verslaapt hij zijn tikkoen. Zijn speciale tikkoen die andere twee niet hebben. Hef? Zijn als het ware verborgen tikkoen. Zijn eigen tikkoen. Zijn eigen correctie verslaapt hij. Hoe? Hij voelt niet zijn tycoon, zijn, zijn, Hij voelt nauwelijks zijn. Hij voelt het nauwelijks. Dus die mens moet dan wel opwekken in zichzelf. Deze mens, die hobbel, hobbelig bodem heeft. Hij moet dan erg uh, hard vragen. Erg verlangen om zijn of haar tekort, Gisaron, onder ogen te zien. Die moet, ja, die moet verlangen naar, vragen naar Shem, laat mij zien al die kleine... Al die kleine schommelingen die ik niet kan vaststellen met mijn grove, uh, grove houding dat ik meen dat ik goed ben. Want ik zie die fijne, fijne schommelingen niet. Laat mij dat zien. Dat hij gaat zien die fijne, die, fijn, fijn ten aanzien van die andere twee typen. Dus hij moet ook zeer opletzaam zijn. Met zijn natuur. Dan zal dat zijn correctie typen. Dat is niet duidelijk, dat is niet heldere correctie. Zoals bijvoorbeeld David, de koning David, hij zei, ik zie mijn zonde altijd voor mij. Altijd duidelijk. Ja. Ook ik, ik zie altijd mijn zonde voor me. Je hoeft niet naar een. Naar, naar, naar een, naar, een, weet het, naar een synagoge te gaan... om te zien. Ik zie het altijd voor mij staan. Weet je? je? Dan word je geholpen... als je, als je weet wat jouw wat jou tekort is... als je weet hoe dat bij jou zit... en jij werkt eraan... en jij voelt dat het... jij weet dat het... lukt jou niet. Het lukt jou niet om die... om, om eruit te komen... Dat is, je, om eruit te komen betekent van jouw bodemstructuur eruit te komen je voelt, nee, veel, eh, weer val ik weer daarin, of val ik daarin of val ik daarboven weer in mijn, welke structuur de mens ook heeft terug weer terugvallen, en je valt nooit terug weer in dezelfde kuil. of je valt nooit op hetzelfde op dezelfde, op dezelfde heuvel en altijd ook die scho schommelingen altijd, altijd zijn anders. Dus alle drie hebben die eh, hebben alle drie typen hebben die dat egalisatieproces steeds moeten uh, voor ogen zien. Maar deze derde derde de derde type is fijn. Je moet veel meer aan zichzelf werken. En zoeken zelfs onder loep, misschien zelfs zoeken naar zijn tekort. Dat is zijn correctie. Okay. Een beetje hebben we het ook de over de derde type gehad. Duidelijk een beetje over de derde type. Voor de rest moet je dat zelf invullen. In, invullen. Hoe, je dat, hoe je dat ervaart, hoe je dat ziet. Nog nog andere iets, dingen misschien vragen die. die ter zaken alleen, wat we, wat we leren, wat, wat ook niet ter zaken. Kan er mengsel zijn aan de drie. Aan oh, of er mengsel kan zijn, of er drie. Natuurlijk zijn er. Kijk, als we zeggen drie typen, uh, moet je zo zien. Niets bestaat, alles is. Wij zeggen de drie hoofdtypen. Die drie hoofdtypen van de bodem. En dan kan je dan zien dat als, eh, zijn er wel natuurlijk randgevallen. Er zijn iemand die dicht bij de hobbelige structuur is, maar dan van de kant de hobbelige bodem is, maar dan van de kant van de holige. Ho ho ja, van de bollige bodem. Iemand die ook dichterbij, dus net zoals de de middelste lijn bestaat. Kan je zien de middelste lijn in de rechter lijn. En de middelste lijn in de linker lane. Duidelijk. Zo so, kan je ook zien hier ook de, iemand die met een, een, uh, een uh, bollige bodem heeft. Bod bodem heeft. Hey, er zijn ook anderen die dan als het ware de middelste lijn zo een beetje... Uh, halverwege bollige vorm hebben, dus niet, niet echt uitgesproken uh, bollig zijn en de anderen zijn ook weer niet uitgesproken uh, uh, hollig niet uitgesproken hollig nou dat is daarom de, de, de schepper heeft het zo gemaakt dat het, uh, waarom is het zo? omdat aan, aan elke incarnatie vooraf gaan meerdere incarnaties begrijp je? Dus alles, de, de mens komt naar, met een bodem, met een, een speciale, met een die of een andere bodem hier op aarde, als resultante van, resultaat van wat er met die ziel geweest was. En hij moet alleen, de mens komt hier op aarde met die, die bodem die nog niet gecorrigeerd is in de vorige Incarnaties. Kijk nou naar David. David moest al, al zijn leven vechten. Hij had geen dag, als het ware, als we gewoon plat spreken over de mens, koning David. Hij had steeds gevochten. Dus in zijn leven had hij altijd gevochten tegen de klipot. Daarom waren die de Filistijnen en alle anderen, die in de omgeving die hij die hij veroverde. Ja? Hij veroverde, hij maakte het hele, uh, hele koninkrijk van de, in de tijd van de David, dat is echt wat behoort bij de, bij de Schina, als het ware, het epicentrum van de Schina, hij heeft alles veroverd, betekent niet alleen geografisch, hij had in zichzelf dezelfde ruimte, in zichzelf, Eretz Israël, het land Israël, in zichzelf, heeft hij verruimd ...door zijn vechten met de klipa. Dat was zijn overwinning van binnen. En dat heeft hij geprojecteerd naar buiten. Hij heeft niets anders gedaan. Dat hij projecteerde zijn strijd met de klipot. Ja, begrijp. Omdat het land Israël is het heilige land. Betekend, je weet weten wat het heilige land. Dus de malgoed die, die verbonden wordt met de Bina. Dat heeft hij ook gedaan. En daarom moest hij steeds vechten. Hij had steeds gevochten met zichzelf, met zijn, met zijn uh, klipot, En dan Absalom en zijn zoon en die andere, En allerlei andere, allerlei, allerlei. Dat zien we allemaal in zijn 100, 150 psalmen. Ook waarom 150, alles is, is heilig in deze. In elke psalm is het een heel ander andere, andere niveau van sfera et cetera, wat hij corrigeerde in wat hij corrigeerde. Psalmen zijn het echt iets bijzonders, psalmen wat men het is, het is, maar dat is dan werk, werk hij was dus, hij werkte aan de klipot betekent dat zijn bodem hij moest zijn bodem egaliseren op zijn manier zoals hij dat de deed. En zijn zoon was resultaat al van zijn werk. Ja? Van zijn echalisatieproces. Zijn Zoon, shalom. Ja, de Salomo. Die had shalom. Want die was het resultaat van het werk van, van zijn vader. Ja. Maar hij was de Salomo. Salomo. Salomo tegen shalom. Hij had shalom hij had al die 40 jaar van zijn regering had die shalom, betekent shalom in de eerste instantie had die shalom in zijn bodem dat is wat hij had, shalom en dat is natuurlijk was resultaat van zijn, van werk van zijn vader geestelijk natuurlijk en hij was de enige die ook de ziel van was the, van David was ook dus in hem uh, de opvolger dus van hem dus niet alleen fysiek, maar ook van, van geestelijk. En daarom, hij aan andere bodem. Dus het is niets anders te doen. Uh, maar ik begrijp, ja. ik begrijp dus dat het, uh, zodat het resultaat is wat, wat zijn vader had voorbereid, als wat hij zelf uit de voordelde incarnaties meegenomen heeft. Dus het resultaat maakt dat hij een. Ja, maar de vader bedoelen we natuurlijk geestelijk. Natuurlijk ja. niet. Uh, maar ook, kijk, moet je zo zien. Eigen kikkoon, eigen correctie, daar gaat het om. Ja, kijk, de ziel kan je niet van vader overbrengen naar de zoon. Soms wel, valt het wel, bij een zeer grote ziel valt het wel, zo so dat het soms gebeurt het wel zo so, dat ook de vader zijn ziel vindt ook de, in, de incarnatie of een in deel daarvan in zijn zoon. Maar in de regel is het niet zo. Maar Maar Nee, maar goed. Maar wat de vader had gewerkt, betekent dat de vader had gewerkt uh, uh, aan zichzelf. De bodem uh, wat, de kin, wat het kind, wat een kind krijgt, Kan wel, uh, kan wel uh, gevolg zijn van het werk van zijn vader. De ziel niet. Maar de bodem kan wel, ja, we hebben gezegd, de bodem van de mens, dat is wat de mens krijgt van nature in, in, in zijn incarnatie. Het is niet Alleen, het is niet fysiek. Het is wel het ervaren van die, die plaats waar de maar goed is. Maar het is toch ook niet zo gek? Als, als de bodem is gegeven om mensen mensen te boven te stellen, je kan dan zeker stellen dat het iets is iets dat de mensen te boven Oké, okay, maar goed, daar kunnen we niet... Daar kunnen we, kijk, we kunnen niet spreken. Kijk, voor ons belangrijk is niet de oorzaak daarvan, maar het... Maar... Gewoon dat het een voldoende feit is. Dat er drie typen zijn. Of dat gebonden is aan de vader of niet. Dat kunnen we niet daarover hebben. Dat is dan Shara Gilgulim. Daar kunnen we een, een, een heel speciale boek leren van Ari, Het is niet, niet de tijd, niet de plaats. Wat wij leren is een ziel in een bepaalde incarnatie. Ja, wat wij leren. Die moet zich in overeenstemming brengen met de boom des levens. Tijdens zijn leven moet je al die al die ticoniem doen op basis van zijn eigen bodemtype. Dat is wat wij leren in één incarnatie. Wij leren niet, ik geef niet, niets, nauwelijks iets uit oh, de leer aan jullie voor uh, over de gilgulim, over de. Ook bespreken, ook bespreken we dat, ook nieuw en dan, maar niet echt, het is niet echt onze taak. Dat is de taak, zal ook de taak zijn van ieder van jullie afzonderlijk, zoals het mij helder gemaakt wordt, om dat zelf dan te leren over later hoe dat zit met de zielen, etc. Maar dat is, iedereen kan, mijn taak is om te doen. Dat iedereen werkt aan zichzelf, dat helpt. Begrijp je niet? Weten hoe uh, dat zit met de zielen um, in perspectief. We weten dat elke, het is genoeg om te weten alleen de basis. Dat alles wat de basis daarvan. Wat is de basis? Dat geen mens, geen ziel verschijnt hier op aarde bekleed, Ingebed in de mens, anders dan dat dat stukje van die, dat stukje wat gecorrigeerd moet worden. En je? En natuurlijk dan zit er wel algemene, algemene, algemene, zeg je dat, algemene, hè? algemene, al, of algemene uh, kern van de ziel. En daar zit iets uh, niet zoets en vonk, dat men moet corrigeren. En dat is iets wat, wat, dat is wat belangrijk voor ons, niet meer verder denken. Dus de hele bedoeling is van ons om, voor persoonlijk, voor jou, dat je werkt aan jouw klim en binnen jouw structuur van jouw bodem die je hebt. Dat moet jou altijd interesseren. En de zoger vertelt ons niets anders, vertelt, vertelt, vertelt ons het algemene aspect, zie je ook soms bijzondere aspecten. Maar jij moet het zien dat en het algemene aspect en projecteren op jouw kilim, op jouw ziel in deze incarnatie. Verder moet je alles laten liggen. Het is wel gezond en niet nadenken. Er zijn natuurlijk grote zielen die dan kunnen. Uh, zoeken naar verbondenheid, die weten dan dat die komt, die zijn ziel stamt van die en die. Ik ken deze, deze mensen niet. Ari was de laatste die dat kon. Ook bij Al Solam, niemand kon dat. Na Ari, niemand was dat in staat. Niet Ramchal, niemand. En tot ik maar die kon, ik denk niet dat iemand anders komt, we hebben het wel gezig geleerd dat Ari was zo. maar voor de rest niemand kan weten welke, van welke ziel, het, welke ziel is volgen jouw incarnatie je hoeft niet te weten wie je moet wel komen daaraan ja je moet komen naar de ziel, het is niet dat men ziet uh, uh, een figuur ja, zoals men dat beschrijft al, al die comedie dat men beschrijft, dat men ziet zichzelf in Frankrijk, in Provence en dan men ziet zichzelf daar. En dan die ziet zichzelf in de 15e eeuw ergens in de kasteel zitten. En dat men gelooft dat het dat, dat was. ja Of iemand anders. Dat iemand ook heeft mij. Uh, de heb die mij vaak geschreven had. Een uh, Nederlander. Uh, en hij schreef mij dat hey, ik ben de... Oh, hij heeft over zichzelf. Dat ik hey, ben een rabbi die in de oorlog werd. Uh, in de in kampen werd. Hij vermoord. En als ik, ik zeg, goed, Nou, dan gefeliciteerd. Ik bedoel, bedoel je ja, moet werken eraan. Maar hij vroeg mij dan, ja, maar wat moet ik. ik zeg, ja. als jij dat weet, zeg ik tegen hem, dan wat moet je mij vragen? Ik, ik weet het niet van mezelf. Begrijp je dat? Als jij dat weet, als dat aan jou gegeven is, dat jij weet wat jij ja, in jouw incarnatie, wat jij was. Uh, in de oorlogstijd, dat jij een rabbi was, shh, dan moet, moet je mij vragen over iets anders, heb je dat? Hoe moet ik, moet ik daarmee, wat moet ik daarmee doen? Dan vraag aan degene die jou dat had al uh, onthuld. Vraag dan wat de bedoeling is van het feit dat men jou laat li, liet zien dat jij was in de oorlog uh, een rabbi, die dus een die mm -hmm. werd daar vermoord, weet ik veel door mm -hmm. Duitsers. je u? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik ben dankbaar aan die Ari dat ik uh, in de, in het moment van mijn leven waar ik mijn leven niets meer was voor mij, absoluut niets, waardeloos, absoluut niets. Ik wist niets van waarvoor en wat moet ik verder doen? Dat op dat moment dat ik dat om me aan mij gegeven was. Voor mij is voldoende, ik hoef niet veel meer te weten. Zo so probeer ook jij ja, niet opdringerig zijn, niet meer te willen weten dan wat heb ik nodig? Vraag je hem alleen dat. Wat heb ik nodig elke dag? Vraag ik, wat moet ik doen? Ja? Wat moet ik doen om mijn ziel, ja? om mijzelf, niet alleen ziel, om mijn neefjes, ziel, we hoeven niet te corrigeren. Ja? Ruach, neeshama, dat moet je alleen bijstellen. Alleen nefes, die nefers, daar moet je werken, nefes grenst aan jouw bodem. Nefes, dat is verbonden aan je bodem. Iedereen ziet het, jouw nefers is gekoppeld aan jouw bodem, aan jouw type bodem. En dat moet je, dat daar zit wel, dat, dat correctie-object. Als je corrigeert jouw nefes, dan natuurlijk niets wordt gecorrigeerd, alleen maar uh, plaatselijk. Ja, iedereen begrijpt wat ik doe, als je corrigeert, één kleinste correctie in Andenevers heeft als resultaat dat je al, jouw hele systeem al beïnvloed wordt. En niet alleen jouw hele systeem, maar alle werelden tot en met de ak worden daardoor beïnvloed. En gaan die correctie, iedereen begrijpt, aan de alle hele werelden in de totaliteit, dus alle werelden samen, die gaan allemaal die correctie meemaken, dat is wat je moet doen, alleen vragen, wat moet ik nu corrigeren, dat is, wat, dat is mijn correctie, en niets anders, duidelijk, duidelijk moet het voor jou zijn, jij moet het halen, jouw eigen, jouw eigen finish, en ook jou halen of niet halen, elke dag wordt het aan jou voorgeschoteld, wat je nog moet doen, deze dag moet je werken. En werken op de manier dat je aan de ene kant je werkt vandaag. Je leeft vandaag. Alleen vandaag leven. Niet denken aan morgen. Hoe zal ik het morgen corrigeren? Morgen zal komen. Alles de krachten van morgen zullen jou helpen om te corrigeren wat morgen zal zijn. Maar aan de ene kant werk je, aan de andere kant ben jij. Vol maakt. Altijd in elke toestand moet je die beide hebben, altijd. Dat je aan de ene kant volmaakt bent, dus aan de ene kant ben je, aan de ene kant zie je jouw bodem zoals die is. Goed opletten. Jouw bodem moet je zien zoals die is, of zoals je dat weet wat jouw bodem is, je voelt het aan. En aan de andere kant van de medaille, dus aan de rechterkant, moet je je voelen alsof de bodem... helemaal egaal is geworden. Volmaakt. Die beide moet je... tegelijkertijd weten te ervaren. Hoe? Leren we. Okay? Maar beide tegelijkertijd. Aan de ene kant... tekort wat je hebt. Jou weet goed dat jouw bodem is. Die, die, en, die en die en die. En aan de andere kant... O tegelijkertijd, niet tegelijkertijd, je kan niet in twee, op twee plaatsen tegelijkertijd zijn, dat weten we. Maar hoe kunnen we dat doen als je aan je bodem zit? Dus je zit in de, dus <coughs> de linker Moet je nooit in de linker zitten, aan je bodem zitten zonder aansluiting aan de rechter Dus de rechter moet je altijd, zelfs wanneer je werkt, aan jouw linkerlijn, ja? alleen wanneer met je bodem, dan moet je altijd werken op die manier dat jij een stukje van rechts hebt aangetrokken naar links, dat jij hebt in jouw linkerlijn ook de rechterlijn van de linkerlijn altijd aanwezig. Dus niet de rechterlijn van de middelste lijn, niet de rechterlijn van de rechterlijn, maar de rechte de aansluiting samenvoeging van de rechterlijn bij de linkerlijn. En ook wanneer jij in de rechterlijn bent. Moet je ook niet zo... Nirvana in alles, dus de wereld is uh, was, maar wel moet je ook aansluiten in de linkerlijn, wanneer je, in de rechterlijn, moet je ook aansluiten in stukje van het bewustzijn van jouw bodem. We hebben... Altijd, daarom zegt men ook zo. Iedereen begrijpt het. Altijd moet je het gevoel hebben dat die altijd, dat gebrek is altijd aanwezig. En dat is wat de sham wil voor ons. Niet de volmachtheid waarbij we denken: nou, ik ben nu als de schepper. Maar de volmachtheid waarbij mijn volmachtheid is dat ik de schepper zie als volmacht in mijzelf en dat ik bewust ben van mijn tekort, dat wil de schepper, dat wij tekort bewust zijn aan ons tekort, dat, dat wordt ons toegerekend als volmaakt.